Ik moet zeggen dat ik blij ben dat de goederen nu maar veilig en wel in de schuit zitten. Ja, dat heeft u maar mooi geplicht, meneer Huik. Oh, ik moet zeggen dat ik er een hard hoofd in had. Zo erg mooi niet, Pulver. Maar we hadden geen keus. Als we nog iets van het goed terecht wilden brengen, moest ik die voorwaarden wel accepteren. Maar goed, we hebben het losgekregen. En daarmee is die zorg tenminste uit de wereld. Ja. Hé. Hey. Kapitein Hollenveld schijnt passagiers aan boord te hebben. Huh? Ja, ik zie tenminste twee vreemden aan dek staan. Hij zal u best bevallen, die kapitein Hollandveld, meneer Huck. Een oprechte, eerlijke kerel. Uh, wat moet ik eigenlijk met hem spreken? Deens verstaat ik niet. Wat. Oh, hij spreekt heel goed Nederlands. Hij heeft zoveel jaren op Holland gevaren en zoveel zaken gedaan. Nee, dat geeft geen moeilijkheden. Oh, oh. Ze hebben ons al gezien. Ze zetten al een sloep uit. Welkom aan boord, heer. Dag, Ach, Holland. Heer. Hoe gaat het? Dit is meneer Hart, Een van de reders. Welkom, meneer Hart. Kapitein, U blijft toch eten naar ik hoop? Ik vaar niet voor morgenochtend uit. Ik laat u met de sloep naar de wal terugbrengen. Nou, wat mij betreft, ik neem uw aanbod graag aan. Ik heb betere verwachtingen van uw keuken... dan van de terfellige pot. Dat is mij aangenaam, heren. Welpulver, ja, ja. je hebt een machtkies ja. aan boord gebracht. Jij staat er in dat er geen averij aan is. Je kan het zelf zien. Er is geen druppeltje water bijgekomen. Ik uh, hoef u de zorg voor de waren niet aan te bevelen, kapitein Hoonveld. Maar uh, waar ik u wel voor moet waarschuwen... is de zorg voor uw eigen schip... Dat uh, ja, er is mij namelijk ten orde gekomen dat een stelletjes gewuiten hier op het eiland iets in de zin hadden van een aanslag op uw schip. Wat zeg je nou, patroon? Nou, ja, ik geloof niet dat het hemste gemeente is. En ik geloof ook niet dat er iets van terecht zal komen. Maar het is toch goed om gewaarschuwd te zijn? Dat in ieder geval? Ja. We zullen een paar extra wachten laten lopen vannacht. En mochten ze dus iets in de zin hebben, dan zullen ze merken dat mijn gasten handen aan het lijf hebben. Bedankt in ieder geval voor de waarschuwing. Ik zeg nogmaals dat ik het niet zo zwaar inzien, maar ik acht het toch raadzaam om u te waarschuwen. Ja. En zegt u er maar niets van tegen mijn passagiers. De mensen zouden zich nodeloos ongerust maken. Of schoon de oude heer zijn mannetje wel kon staan, zo te zien. Ach, dat is waar. Ook u heeft passagiers aan boord. Ze zijn toch niet voor ons op de vlucht gegaan? Nee, <lacht> nee, zeker niet. We zullen ze niet opeten. Zoals de matroos zei toen hij een paar vaatjes rumpt. <lacht> <Ja. hadden. lacht> nou, als de heer heren trek hebben in een kop koffie... dan zullen we ze vragen om in een carrière te komen. Vraag erbij. Dat, dat slaan we niet af. Mooi. Als u me dan maar volgen wilt... naar beneden en vraag of de passagiers in mijn hut willen komen voor een koffie. Ah, Ga ja, zitten, heren. Okay. Ga zitten en steek een pijp op. Ja. Ja. De koffie zal zo dadelijk wel gebracht worden. Ja, de de een ah. Oh, heb ik het nou? Heb ik het mis of heb ik het niet mis? U. Hoezo? Ken jij mijn passagierspulver? Deze hier ken ik. Ja. Hoe maakt u het, meneer Hart? Ja, dank u. Maar, maar nou zou ik toch... Als ik wist dat het geen droom was... en dat we hier op makkelijk oud lagen... dan zou ik denken dat we op de Antillen waren. Oh. Dat is wat ver hier vandaan. Ah, wat zandert je nou maar hier? Die kan getuigen. En de juffer ook. Ze is wat groter geworden... En wat bleker, zou ik zeggen. Maar het is hetzelfde bakkesje. Het is niet onmogelijk dat we elkaar hier of daar wel eens ontmoet hebben. Maar ik herinner het mij niet. Nou. Nou, dan, eh... Uh... Pulver is mijn naam. Schipper van de fortuin. Die daar ginder onder het zand bedolven ligt. Mijn naam is Bos. En op de Antillen ben ik nooit geweest. Ik denk dat jij je vergist, Pulver. Ik ken deze meneer zeer goed. En hij is beslist niet waarvoor jij hem houdt. Wel... Nou, neem me dan niet kwalijk dat ik de verkeerde voor had. Zoals de soldaat zei toen hij zijn korrel doodschot. Ja, u hebt het nog getroffen, kapitein Hoonveld. Als u een paar dagen eerder uitgezeild was, dan had u ook midden in de storm gezeten. En uw aanwezigheid hier hebben wij vermoedelijk aan de storm te danken, meneer Huik. Wanneer bent u van huis gegaan? Uh, voor drie dagen terug. We waren juist het verjaarsfeest van mijn moeder bij Tanden van Bemde toen het bericht kwam van die ramp. Toen ben ik meteen de volgende dag hierheen gereisd... om te zien wat we nog van de lading konden redden. En uh, hebt u tante Aletta nog gesproken, meneer Huik? Jazeker. En, en ze had u uw brief ontvangen. Ja, we moesten wat overhaast vertrekken. Daarom was het briefje maar kort. Ja, ja. Eenmaal op de plaats van bestemming hoop ik haar uitvoeriger te kunnen schrijven. En ook te bedanken voor alles wat ze voor me gedaan heeft. Naar wat ik ervan gezien heb... hebt u de lading toch veilig en wel hier aan boord kunnen krijgen. Uh, ja, maar het heeft moeite genoeg gekost. Dat verzeker ik u... Ze komen dan met een vracht bepalingen en verordeningen... en privileges aandragen dat je ernaar van wordt. En elk partikeltje kost geld, dat voelt u wel. Tja, maar daar is het om begonnen. Jazeker. Maar meneer Huig heeft het losgekregen. Dat is het voornaamste. U had het slechter kunnen treffen. Er zijn gevallen waar je de hele lading zonder meer kwijt bent. Of als je in de handen van zero valt. Want dan ben je niet alleen schip en lading kwijt. Maar er staat ook je leven nog op het spel. Ja, ik heb in mijn jeugd voorvallen meegemaakt. In dit land, dat zo trots is op zijn vrijheid en zijn verlichte geest. Waarbij de hebzucht alle menselijkheid uitdoofde. Vormen van zogenaamde hulp aan schepelingen die niet ver van zeer overij afstonden. Men stuurde een de zee op die geen ander doel had dan de schepen op het strand te zetten. En dan mocht de bemanning al blij zijn dat ze het leven afbrachten. Van schip en lading was al helemaal geen sprake meer. Maar liet het landsbestuur dan zulke dingen toe? Ik kan u wel zeggen dat ik een zeer concreet geval op het oog heb. En deze heer was een van de hoogmogenden en zat zelf in het landsbestuur. Prijzen wie lust heeft de vrijheid en het recht dat men in dit land geniet. Ik wil uw woorden niet in twijfel trekken, meneer Bos. Maar het feit dat u het vertelt als iets ongelooflijks... bewijst wel dat het een uitzondering is. En dat het niets ten nadelen bewijst van de wetten en vrijheden in dit land... Laten we het er dan maar op houden. Maar het wordt hier een beetje rokerig. Misschien hebt u lust om onze verblijvenis te zien, meneer Huik. Oh, graag. Een beetje frisse lucht zal ons goed doen. Ja, als je bij Schippers op bezoek bent, moet je verwachten dat het gerookt wordt. Ja, tot straks dan, heren. Ja, tot genoeg. Misschien kunnen we beter aan dek gaan. Het is behoorlijk weer. En een scheepshut zult u al wel eens gezien hebben, meneer ja, Dat is zo. Ik ben in ieder geval blij dat ik u allebei in veiligheid zie. Daar grins, meneer, is het open vaarwater en de weg naar de vrijheid. Spijtig genoeg als men die buiten zijn vaderland moet zoeken. Vaderland? Wat noemt u mijn vaderland? Deze zeven provinciën? die voortdurend met elkaar overhoop liggen om niets, om beuzelingen... of die onbeschaamde kooplieden met hun eeuwige hebzucht... die de pretentie hebben de wereld te regeren... of bedoelt u Spanje, waar ze mij vogelvrij verklaard hebben? Ik heb geen vaderland, meneer. Ik ben een wereldburg. Vader, toe. Ik weet wat je zeggen wilt, Amelia. Ik weet dat je in je hart denkt... dat ik de mensen en de staten onrechtvaardig beoordeel... ...en dat ik zelf de rampen die ons ontstroffen heb veroorzaakt. Het is mogelijk. Ik heb nooit willen buigen voor willekeur een onrechtmatig gezag. Maar laten we het daar niet over hebben. U hebt begrepen, meneer Huik, dat ik u spreken wilde. Dat is mij niet ontgaan. Ik vind dat u recht hebt op een verklaring. Ik had u willen schrijven, maar u wil elkaar hier toch ontmoeten... Ik eis die verklaring niet van u. Wat ik gedaan heb, meende ik te moeten doen. Ik verlang dankbaarheid nog verklaring voor u. U bent een edelmoedig mens. Dat weet ik, meneer Huik. Maar ik stel er prijs op. Dan zal ik u graag aanhoren. Mijn vader was baron van Lintz. En ik ben opgegroeid op een afgelegen landgoed. Wij waren niet rijk en daar mijn vader Rooms katholiek was... was hij van elk openbaar ambt uitgesloten. Hmm. Het zal misschien wel komen uit mijn verlangen... om van het saaie, eentonige landleven verlost te worden... dat ik een loopbaan bij de marine verkoos... boven die van een geleerde. Door voorspraak van verwanten werd ik dan ook adelborst. Maar verder dan luitenant kon ik het niet brengen. Mijn Roomsche geloof stond mij daarbij in de weg. Ik had intussen een dochter van kapitein Reefseil leren kennen... en wij werden verliefd op elkaar... Maar ook daar was mijn godsdienst een hinderpaal. Ja. Want de oude reefzeil was zeer rechtzinnig. Ik had kennis gemaakt met de Spaanse gezant, die mij erop wees dat ik in dienst van zijn katholieke majesteit zeer goede vooruitzichten zou hebben. Deze mogelijkheid deed mij mijn besluit nemen. Ik haalde mijn aanstaande vrouw over met mij te vluchten. Wij trouwden in de kapel van de Spaanse gezant en vertrokken naar Madrid. Daar werd ik met open armen ontvangen. Ik kreeg een plaats bij de marine... waar ik al binnen enkele jaren het bevel kreeg over een schip. Door een toeval kwam ik in de diplomatie terecht... en sloot enige voordelige verdragen af voor de koning. Dat deed mij steeds sneller klimmen op de maatschappelijke ladder. Ik werd admiraal, grande van Spanje, vliesridder... graaf van Talavera, kortom, ik had weinig in mij gelijk en alleen de koning boven mij. Mijn enige verdriet was... dat mijn vrouw het eerste jaar van ons verblijf in Spanje overleed... na mij een dochter te hebben geschokken. Mijn lieve Amelia. Uh, ik begrijp uit uw situatie... dat uw voorspoed in Spanje niet blijvend is geweest. Nee. Vader, waarom al deze droevige dingen weer ophalen? Meneer Huik heeft recht om te weten. En misschien... Kan hij in mijn verhalen rechtvaardiging? Maar goed... Zoveel voorspoed kon niet anders dan benijders kweken. En ze waren er dan ook, zonder dat ik het wist overigens. Ik kreeg een opdracht voor Mexico... en van mijn afwezigheid maakte men gebruik... om een groot aantal beschuldigingen tegen mij op te stellen. Men kreeg de koning zo ver dat hij mij een brief deed toekomen... die mij naar Spanje terugriep om mij te verantwoorden... Nauwelijks waren mijn dochter en ik op het retourschip, of men nam mij mijn degen af. Ik was een gevangene. U kunt begrijpen hoe ik mij voelde. Na alle diensten die ik de koning bewezen had. Hey. Ja. Maar er zat niets anders op dan te gehoorzamen. Op de terugweg echter werden wij door zeerovers overvallen. De hele bemanning werd over de kling gejaagd... en wij dankten ons leven alleen aan het feit dat de zeerovers mij herkenden. Verbitterd door de behandeling die ik had ondergaan... sloot ik mij bij de zeerovers aan... en al na enkele jaren werd ik hun onbetwiste leider en aanvoerder. De brave kapitein Pulver die beneden in de kajuit een pijp zit te roken... kan u vertellen hoe gevreesd de naam van kapitein Manuel was... in de wateren van de Antillen. Mijn enige doel was wraak te nemen op Spanje... voor alle beledigingen die mij aangedaan waren... En ik heb wraak genomen. U hebt wraak genomen, ja. Maar niet op de groten en machthebbers die uw val hadden veroorzaakt. Maar op onschuldige kooplieden en schippers die u niets hadden gedaan. En gaat dat niet zo in elke oorlog? Ja. Voeten niet de soldaten, de boeren wier oogst vernield wordt, de burgers wier huizen geplunderd worden voor de besluiten van de vorsten die in raadskamers over oorlog en vrede beslissen? Ook ik had Spanje de oorlog verklaagd... ...aan Spanje en aan iedereen die met Spanje hulde. Ik strafte de koning in zijn onderdaan. Ik wil hierover met u geen woordenstrijd beginnen. Ik ben alleen maar blij dat niet iedereen zich geroepen voelt... ...zijn ongenoegen met de maatschappij op deze manier uit te vechten. Intussen schijnt uw levenswijze u toch niet erg veel bevrediging verschaft te hebben. Want u hebt er, naar nou, ik meen, vrijwillig afstand van gedaan. Vrijwillig, ja. Uit weerzin tegen het leven wat wij leiden. Gelooft u mij, meneer Huik... Mijn vader was zelf niet gelukkig. En ik weet dat hij vaak slapeloze nachten heeft gehad... om het lijden van onschuldige mensen. Ja, neemt u niet kwalijk, vader, dat ik het zeg. Maar uw hart was beter dan uw daden. En ik weet dat u het uur gezegend hebt... waarop u dat hele bedrijf vaarwel hebt gezegd. Ik heb in ieder geval het uur gezegend... dat mij jou de dochter gaf. En ik wil wel bekennen dat ik zonder jou... dat besluit niet zo gauw genomen had. Maar goed, hoe dat ook zij... Ik maakte er een eind aan. Ik gaf het bevel over aan een jonge man... die tegelijk met pulver in mijn handen was gevallen. U kent hem. Hij was het die op die avond in de buurt van Naarden... En, en ik heb hem zetertien nog verschillende malen weer gezien. En wat meer is, hij is op het ogenblik op het eiland. Nog een half uur hier vandaan. Maar laat ik u niet storen in uw verhaal. Er valt niet veel meer te zeggen. Ik ging weer naar Europa... Ik bood mijn diensten aan aan verschillende hoven. Maar daar had zich het gerucht al verspreid... dat Don Manuel en de graaf van Talavera dezelfde waren. Ja. En ik vond overal gesloten deuren. Eindelijk slaagde ik erin betrekking aan te knopen met het Russische Hof. Ik moest daartoe naar de gezant van de Tsar in Den Haag... en naar zijn agent in Amsterdam. Van mijn verwanten was niemand meer in leven. Behalve mijn oude voedster Marta... Bij wie ik mij tijdelijk schuilhield. totdat ik in staat zou zijn. gewichtige papieren te lichten. die bij de notaris Bouwvold berusten. De rest, weet u. Min of meer wel, ja. Alleen weet ik nog niet. hoe u allebei hier bent gekomen. en wat uw plannen zijn voor de toekomst. U weet, meneer Huik... dat meneer Blaak... om redenen die voor u van geen belang zijn. mij zijn hulp had toegezegd. Ja?